Uur. Gert Pluk met het NOS Journaal. De A4 bij Leiderdorp is afgesloten nadat een busje in het water was gereden. Volgens de politie ging aan het ongeluk een verkeersruzie vooraf. Het busje ligt op zijn kop in het water bij hoogmaden. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hij had op de weg ruzie gekregen met een automobilist. Die reed na het ongeluk door, maar werd later aangehouden.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 Later vanmiddag wordt het vanuit het zuiden geleidelijk droger. In het zuiden en het zuidwesten ontstaan er ook wat opklaringen. Dit was het NFC en... Verkeersupdate. Verkeersupdate. sombakker van de ANWB. Er staan een file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoeterwoude, 9 kilometer na een ongeluk. tussen Zoeterwoude en Hoogmaade is de weg nog altijd helemaal dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam... kan beter omrijden via Wassenaar over de A44... De andere kant op op de A4, van Amsterdam naar Den Haag... tussen Soeterwoude en Leidsendam 3 kilometer. En na een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond... 6 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 is gevochten voor een nieuw fatsoen. Er is niet geluisterd naar wat anderen zeiden. Ik heb geen zin het nog eens over te doen. Daarom heb ik besloten jullie maar te meiden. Jullie zijn hetzelfde Na nou, het tweede uur uh, zijn we weer terug en we gaan het heel even over, po heel even, we gaan het over politiek hebben. Met <laughs> Michel Demmers. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, het liedje heette uh, Het is niet meer als toen. Nee, dat klopt. Dat is wel toepasselijk. Klopt. Ja? Hoe was het bij de commissaris van de koning? Uh, nou, de koffie was goed. Ja, maar dat willen wij niet horen natuurlijk. Ja, uh, ik, ik hoorde vanochtend bij de aankondiging dat ik daar iets over zou uh, moeten vertellen. Ja. Maar um, ik kan niet meer vertellen als dat uh, meneer Tony hier verteld heeft. En dat is dat het niet ging over uh, de integriteit... of uh, toepasselijk nu een zwarte piek toe te spelen aan iemand... of een partij of personen. Het ging er om het proces, hoe het gelopen is vanaf uh, april. Na de verkiezingen. Nou uh, zat hier en, vorige week uh, de heer Simons... Uh, ja. en die, uh, die zei het gaat over de procedure... hoe de burgemeester gehandeld heeft. In ja, mag hij zeggen. Maar wat is dan de waarheid? Waar ging het gesprek dan over? Mag je er iets over zeggen? Um, heb je een, ja, heb dus, je een veto? Of? Ja, maar kijk, degene die initiatief neemt, dat was de Partij van de Arbeid, VVD, wij ja. hebben ons daarbij aangesloten. Correct. Mm -hmm. En meneer Toon had uh, terecht gezegd, het gaat over het proces, niet over uh, de schuldigen hm. of, of fouten of partijen of personen. En daar moet ik het helaas bij houden. Waarom? Er is geheimhouding opgelegd. En uh, daar staat de gevangenisstraf op en een hoge boete. Dan hangt het nog af uh, van situatie Of je het nou uh, binnen of buiten gemeentehuis... Nou ja, dit was dan buiten gemeentehuis. En uh, daar loop je dus uh, als uh, uh, belanghebbende of als uh, raadslid dan uh, risico's mee... als je dat gaat lopen toeteren. En getoeter, dat getoeter, uh, als dat zou gebeuren, dat schaadt dan de betrouwbaarheid en het vertrouwen van politiek bestuurders onderling en CQ uh, naar de bevolking en de belastingbetaler. Is dat niet al een beetje gebeurd uh, naar aanleiding van het Lek uit Senioren Convent? Um, ja, dat moet nog maar blijken of dat inderdaad zo is. Want daar zijn de meningen ook uh, over verdeeld. Maar wij hebben natuurlijk al een beetje een geschiedenis uh, met, uh, ja, met lekken of uh, bij een soort van misverstanden toch uh, dingen doormelen In het verleden, uh, in het verleden. Mailen of vertellen. Hmm. En dat is natuurlijk ook, uh, af, afgezien van dat dat tegen de afspraken is, schaadt dat natuurlijk ook het vertrouwen en de betrouwbaarheid van het bestuur. Nou, over lek gesproken, uh, daar hadden wij het net heel, heel even over. Nu is het voor de tweede keer in het Haams een stuk verschenen over eerst was het over de burgemeester, nu is het over het museum en daar ja. wordt uh, uh, Bluis wordt daarin vernoemd. Ja. Terwijl Bluis op vakantie is. Dus er wordt toch ergens naar de uh, Haams gelekt. Ja, er is, Dat is ook dus, lekker. Uh, ja, dus er was op een bepaald moment uh, heeft het college vorig college besloten om het museum te verkopen. Te verkopen. En uh, ik denk, nou dat is zonde. Dus ik heb daar met een paar mensen een plan voor gemaakt. En het vorige college heeft gezegd, ja dat is te commercieel. Ik zei, nou ja, uh, het, het is te commercieel. Maar goed, je wilt toch de exploitatiekosten naar beneden. En je wilt uh, veel bezoekers hebben. Ja, waar het eigenlijk om gaat is dat het ineens gepubliceerd uh, wordt. En uh, toen, uh, na twee, drie maanden uh, was het opeens niet meer nodig. Uh, want inderdaad... Of niet, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, het was te commercieel. Mm -hmm. Dus toen bleek al een andere figuur. Uh, in, in de picje te zijn. In de picje ja. te zijn. Klopt. Dat stond er ook in, inderdaad. Ja. Maar dat, het, dat even. En uh... het vervelende is van het verhaal. Dat heeft dus, uh, wat ik net zeg, niet alleen met betrouwbaarheid of vertrouwen in de politiek te maken. Maar ook als politieke partij. Wat voor beloftes doe je? Nou, we hebben dus de, de huidige partijen die er nu zitten in het college. Die hebben gezegd, we voor het Museum afijn een heel argumentatie waarom dat moet blijven. Of CQ veranderen in positieve zin. En uh, ja, doordat dit nu loopt, uh, kan je eigenlijk je verkiezingsbelofte niet uh, waarmaken. Of de... misschien niet waarmaken. Dus daar dan moet je iets van vinden. Ja, nou, uh, wat ik de laatste raadsvergaderingen uh, voel en, en, en hoor, is dat iedereen overal wat van vindt. Maar het gaat eigenlijk niet meer over Zandvoort. Het nee, gaat dat... eigenlijk een beetje over partijpolitiek. Ja, het is en, uh... een, een, een, een, laten we zeggen, een uiterst ongelukkige uh, situatie. Omdat je voor veel veranderingen staat. Uh, die risico's met zich meenemen. Uh, waar niet goed over nagedacht is. Voor's en tegen's. He. Je moet kunnen, dat heet een afwegingskader met een ingewikkeld woord. Maar men heeft uh, onder andere ook een stuk amperlijk apparaat. Die had gezegd... Uh, ...op aanwijzen van de directie. Er moeten heel veel dingen de deur uit. Ja. Wat, voor dingen? Wat voor dingen? Nou, er staat een... ...het uh, hele sportgebeuren en onderhoud gebouwen... ...dat moet uitbesteed worden aan een ander. En dat is niet goed bestudeerd, uh, vind ik zelf. En dat geldt ook uh, voor nu uh, het voorstel... Om het hele parkeergebeuren uit te besteden aan coöperatie parkeerservice. Hoeveel heb je nog te vertellen? Huh? Ja, dus uh, dat zijn zaken die mag, die mag het college doen, want dat soort zaken hoort bij de bevoegdheid tot het uh, ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten. De collegebesluiten zijn dat. Ja, uh, en dan moet, je, uh, dan moet je, als het belangrijke dingen zijn... Nou, daar hebben we het net over... dan moet je zienswijze en bedenkingen moet de raad dan indienen. Maar het is ambtelijk allemaal al voorgekookt in de vorige periode. Dus als je nu zegt van, ja, dat weten we toch niet goed... of die afweging kunnen we niet maken... ja, dan wordt die raad weer beschuldigd van besluiteloosheid... Ja. Nou ja, het is allemaal ja, een beetje achter je rug om, is het eigenlijk een beetje voorgekoopt. Maar is, er is... het is dus een lastige. Er is al eerder door de raad uh, gevraagd, bij collegebesluiten, en ook hardop gezegd in de raadszaal van waarom legt u dat niet eerst bij ons neer? Zodat ja, wij vooraf mee het kunnen het denken. Ik heb in het vorige college uh, ook gevraagd, over belangrijke zaken. Onder andere ging dat dan over uh, de woningen van de de, men, de kei hoe dat gelopen was, wat voor plichten de rechtsopvolger die die hadden... en mocht de gemeente dan in dit geval het college toestemming geven... over 88 woningen, voormalig uh, woningbezit van de gemeente Zandvoort... om uh, die woningen te verkopen. Uh, verkopen. Uh, nou, dat is, was ook een belangrijk ding. Ja, dan zegt het college, we gaan niet voor elk wisselwasje naar de raad... Ja, en als dan uh, te weinig mensen daar uh, kritiek op hebben, of zou dat nou niet anders kunnen? Bijvoorbeeld een minderheid, hè? GBZ in dit geval, en de rest zegt van nou, we vinden het wel gesneden zo. Ja, dan houdt het op hè. Nou, over het idee van een minderheid wil ik toch even op terugkomen, uh, en dan heb ik het over januari... Ja. Dan wordt een aantal ambtenaren naar Haarlem getransporteerd. Een samenwerking Zandvoort en Haarlem. Uh, we hebben het er al eens eerder over gehad. Tijdens die raadsvergadering um, werd er gevraagd... blijven er beleidsambtenaren in Zandvoort. Mm -hmm. En toen uh, heb ik een stuk gelezen. En daarin staat heel duidelijk een, een, een tabelletje. Ja. Waarin de jeugdzorg, de WMO en de ouderenzorg... dat zijn toch drie hoofdpunten en nog drie punten... het beleid en de uitvoering naar Haarlem gaat. Ja. De wethouder uh, verdedigt dat... Om te zeggen, ja, maar wij blijven de grip ophouden. Ja, dat wordt wel lastiger. Jullie hebben toen tegengestemd. Uh, waarom? Ja wij, ja, wij hebben tegengestemd omdat A, dat was niet de afspraak. We zouden dus veel zaken naar Haarlem doen. En te beginnen met het sociaal domein. En dan zouden. Maar in beleid of in uitvoering? Nee, er dus zou beleids, het beleidsgebeuren, dat noemen we dan een beleidsregisseur, die zou in Zandvoort blijven. En nu blijkt dus dat de beleids. En die blijft met in Haarlem, dan komt Die gaat naar Haarlem toe. Ja. En nu is het probleem, of de uitdaging... Uh, wat in het transitiearrangement Sociaal Domein staat... wat ze met al aantal gemeenten hebben afgesproken... waaronder Haarlem, wat een groot speler is... dat je als uh, zandvoort de couleur lokaal zou moeten kunnen doorklinken. En daarom zou die beleidsregisseur uh, van Sociaal Domein in Zandvoort blijven. Maar die is er dus niet? Die gaat dus nu naar Haarlem. Nou, dat is natuurlijk een best grote afdeling. En als ik één of twee uh, Zandvoortse mensen daar heb zitten... hoe kan je dan tegen een uh, overtal... jouw couleur lokaal uh, daar uh, laten doorklinken... terwijl je... Je al aangesloten hebt bij het collegebesluit van Haarlem in december 2012. Hoe dat allemaal geregeld gaat worden. Nou, er zit weinig manoeuvreerruimte in. Maar het is wel door, door de raad aangenomen in die, in die vergadering. En nu ineens blijkt dat die regisseur toch naar Haarlem gaat. Gaat daar nog wat over gesproken worden? Uh, nou, dat wordt ook weer een lastige, omdat het transitiearrangement. Uh, het een en ander beschreven staat. Soms in positieve zin. Maar het raadsbesluit van de gemeente Haarlem... als het gaat over het sociaal domein... en hoe ze dat gaan inrichten... daar staat weinig manoeuvreerruimte in. En dat is overgenomen... door de participatieraad... Zandvoort. Dus die heeft eigenlijk ook al zijn handtekening... eronder gezet. Dus als je nu gaat zeggen van... Uh, oh, oh... Die begeleid, beleidsregisseur Sociaal Domein moet in Zandvoort blijven. Die heeft de zich de toch de te houden aan de, ja, de zaken waar de participatieraad Haarlem Zandvoort zijn handtekening onder heeft gezet. En waar het college een handtekening onder heeft gezet onder de transitiearrangement. Ja. Ja. Dus uh, jammer maar helaas. Nou, uh, Zeer spijtig moet ik daar zeggen. Ik weet het niet. Dus ik denk dat het nog wel wat te halen valt. Maar dat hangt van de bestuurskracht af van het huidige college. Wat een beetje. Uh, wat een, eigenlijk een, een acht cilinder is wat op één cilinder loopt. Dus de, je kan niet alle ballen tegelijk in de lucht houden met z'n tweeën. Hey, en als je dan zegt. het ambtenarenapparaat wordt ook uh, gedecimeerd. Dan heb je al, en, en we hebben natuurlijk niet een heel echt doorkneden directeur van de organisatie. Komt die, nieuwe, precies, nieuwe die precies ja, alles op ja. zijn netvlies ja. heeft. Haar. Haar netvlies, Haar. sorry. Dus ja, die moet ook een kans krijgen. Maar ja, dan lopen we toch misschien weer een beetje achter de feiten aan. Dus ja. er moet echt dus alles uit dag, de kas hè? gehaald worden. Ja. Ja. En dan is het ongelukkig, de, de situatie is dus nu ongelukkig. Ja. Dat er een discussie is, een argumentatie, verwijten over en weer. Eh, in het politieke bestuur, dat de mensen dus met zichzelf bezig zijn. En, en, en niet meer met... Uh, Waar het parkeren we, uh, de deur ja, uit. Sporten de deur uit. Ja. Onderhoud gebouwen de deur uit. Ja. Maar ja, zijn ondertussen... Uh, zijn we bezig met elkaar te torpederen. Ja. En we zijn niet meer nou, met, uh, met zand bezig Maar met, de, met, met uh, elkaar. Daar moet ik ja. iets nuanceren. Want de, de, het zwaartepunt... bij de politieke... constellatie... op dit moment ligt toch bij de oudere partij. En uh, nou... Zijn er wat macht en krachten die zeggen, ja, het is een collectief probleem. En dan krijg je dus uh, uh, een, een argumentatie over en weer van, ja... Wij waren in het misschien uh, in het begin nog wel een beetje kritisch... wegens uh, teleurstelling van de verkiezingen. Maar nou willen we toch wel... Uh, ja, dat, is, dat lukt dan niet echt. En nou is het eigenlijk een collectieve... Probeert de oudere partij het een collectieve verantwoordelijkheid te maken, denk ik. Ja, dat zit er natuurlijk ook wel in, maar dan moeten die anderen, dus de, laten we zeggen de andere raadsleden, moeten daar wel weer vinden dat de oudere partij uh, betrouwbaar is en uh, dat je vertrouwen mag hebben in hun selectieproces. Ja, met de nieuwe het... wethouder bedoel je ja. weer. Ja. Dus maar je dat moet je toch een... allemaal met elkaar samenwerken? Ja, maar. Dat is toch de bedoeling? Ja, maar het... goed, uh, het, het is natuurlijk een beetje lastig omdat uh, de geschiedenis van de oudere partij, als het over wethouders gaat en over uh, wisselen van standpunt, halverwege uh, een collegeperiode, wat de andere partijen trouwens ook wel eens doen hoor. Nou, dat, dat, is, wil, ik, dat, wil, ik even, dat wil ik even nuanceren. Want, die, die combinatie. Mag ik, mag ik nou even, want die kant die jij nu op gaat, ja. dat is weer achteruit kijken. Het ja. is gebeurd dat. Er zijn wethouders ja. die zijn afgeserveerd. En daarna ja. zeg je, dat ja. komt ook bij andere partijen voor. Wordt het dan niet eens tijd dat de zandvoortse politiek naar voren gaat kijken. En ophoudt met elkaar ja. te beschuldigen met van ja. alles. In ja. een collectief vorm om nou ja, Als ik, om een harde, als ik te maken. hier een hartekreet uh, mag neerleggen. Uh, dat, dat is dat ik uh, in een uh, ander leven natuurlijk uh, wel uh, goede discussies en een beetje uh, ja, animositeit had uh, met de heer Cohen als we het nou over meneer Cohen hebben. Uh, maar toen hij als wethouder gekozen bent... dan moet je eigenlijk het afrekenen. Hè, de afrekencultuur moet je achter je laten. Ja. Ja. Want meneer Cohen zit daar nou eenmaal. Ja. Hij is niet op zijn achterhoofd gevallen. Dus uh, ik heb uh, ruime diensten aangeboden aan de oudere partij. Wat eigenlijk misschien uh, geven de geschiedenis ook niet echt mijn vrienden waren. Maar dat is gewaardeerd. Ja. Ja. En daar heb ik echt mijn best aan gedaan. Maar helaas... Het, uh, het is mislukt, omdat ja. meneer weg is. Ja. ja uh, laten we daar even over... Dus stoppen. die afrekencultuur. daar ben je over je eigen schaduw heen stappen... Ja, ja, en niet zo'n ja. klein beetje, nee. dat heb ik gedaan. Oké, okay, ja. nou dan hopen ja. dat de rest... En mijn partij dat, ook. Dat de dan anderen dat de rest, het ook doen. De rest ja. dat ook gaat ja. doen. Uh, de begroting heeft drie avonden geduurd. Ja. Vind je dat niet heel erg veel en heel nee, erg lang? Nee, ik vond dat heel goed en dan zal ik zeggen waarom. Er was een uh, uitgebreid, uh, min of meer uitgebreid debat... Er was discussie. En het zijn zoveel onderwerpen. En die zijn zo ingewikkeld geworden. Steeds ingewikkeldere. Elk jaar. En steeds snellere veranderingen. Ik noem alleen maar in het begin uh, met het sociaal domein. deze dus compensatieplicht. Mm. U gaat drie nachten slapen en het is weer afgeschaft. Dus ja, dat uh... Het was wel nodig, die uh... Ja, dus de uh, verdieping, uh... Uh, de verdieping in de, in de stukken. Er is er altijd wel eentje die bijna alles weet van één onderdeel. Hmm. Nou, dat komt, dat duurt dat langer. Ja. Maar dan ja. gaat misschien een kwartje bij die anderen vallen van... Die hebben het nog niet goed gelezen of die hebben het niet goed nee. op hun netvlies. En die worden ze wel wijzer van. Dus er is inhoudelijk dus het uh... Ik, vo ik ja. vond, juist. En je okay. krijgt dan ook echt een beetje een debat. Een ja. uh, debat. En uh, dat, dat... Een, of een dialoog, hè, of een discussie, maar argumentenuitwisseling. Ja, dat duurt langer. Maar ik denk dat het voor het gehele, de gehele zaal, laat ik maar zo zeggen, dat het nuttig is. Dus ik vond het uh, helemaal niet erg. Oké, okay, uh, gezien de tijd, moeten wij uh, dit uh, gesprek een beetje stoppen. Nou. Uh, ja, je zei he? ik heb heel, heel lang nodig, maar inmiddels heb je al 25 minuten in plaats van 20. Dus ja. we zijn al een beetje... Uh, nou, uh, ik over... heb nog zo ongeveer uh, 10 onderwerpen. Zo. Nou, dan uh, moet je even en met de redactie het? Dan, dan kom je de volgende weer te keer weer terug. Michel, bedankt. Graag gedaan. En we spreken zeker wel. nog een keer. Almost heaven. West Virginia. The Ridge Mount. Shannon Shenandoah River. Thank uh -huh. Ik heb mij, Jaap vraagt aan mij of ik me goed voorbereid heb. Nou ja, dat is zo. Uh, we gaan praten met uh, Jaap Kroon van het duo Kroon en Kroon. Uh, deel 2 van Kroon zit uh, aan de bar. Uh, take me home. Dat gaat een beetje over de duiven. Um, een aantal weken geleden ben jij uitgenodigd bij het Rayon Noord om een aantal diploma's in, uh, in ontvangst te nemen. Daar ga ik het straks even over hebben. Maar hoe lang doen jullie al in de duiven? Um, wij zijn pas, uh, dus in de duivensport heel kort, 4 uh, jaar, 3,5, vier jaar, zijn we pas uh, met de uh, sporthobby duiven begonnen. Ja. Hoe begin je daarna? Hoe begin je eraan? Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Hè? Ja, je ziet natuurlijk Omdat bij die uh, duiven voorbij komen. Hoe, uh, hoe begin je eraan? Nou, je moet eerst in contact komen met mensen die al jarenlang duiven hebben. Dan, dan wordt het een uh, heel onderzoek hoe je met duiven om moet gaan. en mm -hmm. uh, Wat voor huisvesting je moet hebben. Hoe je hok moet liggen. en uh, Ja, dat soort zaken. Uh. We hebben natuurlijk een, een, een, een vereniging pleiners. Uh, daar <coughs> heb jij natuurlijk wel het een en ander aan informatie uh, weggehaald. Maar ja. jouw duiven zijn bij jou thuis, hè? Ja, ik hou uh, als een van de weinigen, er zijn er nog één, die de duiven thuis houden. De meeste houden ze op het uh, land van Pleinus. Is, is dat vanwege uh, de huisvesting dat je dat niet gewoon in een woonwijk moet doen? Nee, dat is inderdaad een van de oorzaken. Dat, uh, dat men had gedacht, je kan beter die mensen bij elkaar hebben dan heb je heb je last van elkaar, zeg maar. Ja. En niet van de buren. Want vroeger maar... hadden de mensen altijd duivenhokken op het dak, kan ik mij herinneren. Ja, duivenplatten. Altijd platten, ja. ja. In ja, Amsterdam stond het ik. helemaal vol. Ja. En dat mocht op een gegeven moment niet meer, hè? Ja hoor, dat mag nog steeds. Mag gaat, het nog ja. wel, ja? ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja, ik ik weet... dat nog in Amsterdam? Ja. Ja. ja, ja ik in Zandvoort is het op, op twee na is het, is het weg, ja. hè? Ja. Het was vroeger heel. Nee, in Zandvoort uh, hebben we geen... Uh, we hebben alleen nog wel twee particulieren die dus thuis duiven houden. Maar je, kan, ja. je mag ook... Oh, het is niet verboden? Nee, het is niet verboden. Nee, als je binnen de bouwnormen voldoet en uh, dan, je dan... kan een beetje goed met je buren omgaan, ja, dat is ook is belangrijk. Wel, wel belangrijk ja, in... ja, me ja, maar ook. het imago van duiven houden is vrij slecht, omdat ze ja. denken ja duiven die natuurlijk en zo. Ja, ja. maar duiven die je houdt voor de sport dat zijn duiven die eigenlijk uh, onder uh, appel staan, die laat je trainen bijvoorbeeld 50 minuten Haal je binnen en dan gaan ze eten en dan gaan ze alles doen. Maar hoe train je een duif? Want dat vraag een, ik De duif af. traint zichzelf natuurlijk. Ja. Maar je moet hem wel natuurlijk loslaten. Ja. Hoe weet hij dat hij weer terug moet komen? Uh, die... Er zijn allerlei confluiten. Ja? En er zijn ook uh, ja, mensen die met een belletje werken, met een klep ja. die open staat. Herkennen ze ja. de kleur en ze weten ook wanneer ze ongeveer eten krijgen oh, okay. alles uh, gaat natuurlijk om eten ja. dus het is natuurlijk uh, het kenmerkende uh, de duivenmelken met zo'n bakkie staat te rammelen en ja. de duiven ja. op het dak dat is in een wedstrijd ja. dat is in een wedstrijd, ja. in de wedstrijd ja, ja. Ja. Ja. maar dan die dan tijd over wedstrijden uh, vroeger moest je die ring eraf halen in een klopstok en dan moest je hem ronddraaien ja. en dan moest je hem naar het café brengen dat ja. is niet meer he? Nee, dat is nu allemaal uh, nou, ik maar zeggen gedigitaliseerd elke duif heeft een chip, een eigen herkenningschip. en die wordt geconstateerd via een, dat noemen we dan een antenne. En dan gaat het in een, in een klok, in een module. Nou, Wordt het opgeslagen, de ja, tijd, precies. Ja. En iedere liefhebber heeft zijn eigen coördinaten. Dus ja. iedere afstand is verder niet belangrijk. Ja. Als je maar die coördinaten... Dus en, en een duif het... moet... Een, ja, want ik weet nee, niks he? van postduiven. Nee. Postduiven hè, zijn het, ja, hè? Postduiven. Ze moeten zo snel mogelijk moeten ze een bepaalde afstand uh, afleggen. Ja. En hebben ze daar dan ook uh, uh, boodschappen aan die pootjes? Hebben nee, ze dat nee, nog nee, tegenwoordig? Of is, het is het dat heel ouderwets, wat ik nu zeg? Nee, dat is niet nee? zo raar. Want het dat gebeurde in de oorlog. In de oorlog is dat wel gebeurd, hè? Oors... daarmee daarom heet het ook postduiven. Ja, want daar hadden ze berichten. Hè? Hadden de oorsprong ze dan... is ja. natuurlijk dat die duiven berichten ja. naar het front uh, en andersom. Het ja. zijn hele bekende duiven, die zijn ook opgezet. Ja. Uh, die hebben heel duizenden, nou ja in ieder geval honderden mensen levens gered en noem maar op. Ja. Er waren ook beurshandelaren die ook de beursgevers <lacht> vanuit Londen naar Parijs zenden. Met, met, met, met duiven. Met, uh, met, <lacht> met die duiven. ...om dan bepaalde notities ja, ja, ja. door te geven aan Parijs. Goed het is haast niet meer voor hoor. te stellen. Nee, nee, nee. ja, ja, ja. Vandaar, ja. vandaar natuurlijk dat het uh, uh, in die jaren uh, een sport geworden is. Want vroeger was ja. het noodzaak. Je moest een bericht ja. aan het pootje doen en dan huppekij. En nu is het echt een sport. Ja, dat is met paarden ook zo. Ja, maar nou, dan kunnen we ook nog een uitzending <laughs> af. Want toevallig heb je ook nog een paar paarden. Uh, ja. Maar even die duif komt terug. Die gaat in het hok en dan wordt hij geregistreerd? Nee, hij gaat op een... Dat heet een spoednik. Dat is het geval wat aan de buitenkant van je hok hangt. Ja? Daar op, daaraan, op de valklep, zoals het heet, zitten twee athenes. En als die duif daarop terechtkomt, zeg maar, dan gaat een... Het over naar de klok, en dan uh, hoor je een hele zachte pieptoon. En is het daar geregistreerd? Ja. Is het bij jou daar niet een keertje bijna misgegaan? Ja, het is een keer misgegaan. Niet zo lang geleden. Ging je over dat antenne heen? En uh, nou, ik denk, ik ga kijken of je in die klok of je geregistreerd staat. En dat was hij niet. Dus ik heb hem maar zo gek gepakt en heb ik hem weer over de antenne gehaald. God, en, nou uh, nee. Dat was ook trouwens de snelste duif van de afdeling geworden, over 9000 duiven. Zo, ja. Ja. En hij moet dus een bepaald gewicht hebben, een duif? Nee, je moet een bepaald nee. gewicht hebben, een duif niet. Nee, dat heeft er niks nee, mee te het maken. Het is wel een goede vraag, maar dat is, dat is, dat is, dat is, dat is bij duiven niet zo. Bij duiven nee. niet zo, nee, nee, oké. Okay. Nee. Ja, ja. um, die duiven die, uh, doen een aantal keren per jaar vliegen. Ja, um, keer 30. een keer of dertig. Een keer of dertig. Daar wordt ook mee gekweekt, hè? Ja. Dus als jij een hele goede duif hebt, dan komt er iemand bij jou en die zegt, ik wil een, een eitje van de duif of een jonge duif ja. van die duif hebben. Dat zou kunnen, ja. ja dat kan. Doe je dat Dan zit het in de genen uh, uh, Wacht even, ja, het zit in de, ge <laughs> ja. de genen. En uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dus eieren of jonge duif verkopen uit een bepaald koppel, zoals dat heet. Vaak zitten die duiven in het kweekhok, maar het hoeft niet natuurlijk. Je kan ook uit de vliegen. Nou, je hebt twee dingen. Je hebt, de beste duiven doe je meestal in het kweekhok. Ja. Daar kweek je mee. Ja. Daar begin je al mee uh, zeg maar begin december. 4, 5 december. Dat doen sommigen, sommigen wat later. Sommigen eerder kan niet, want je, moet, je hebt die ringen nodig van 2015. En je hebt ook duiven waar je mee vliegt. En daar kweek je ook een ronde, zoals het heet, duiven mee. Dus het, is, ja, het zijn verschillende soorten jongen eigenlijk. Maar ze kunnen net zo goed zijn. Ja. Want je weet het niet. Maar nee, nee. Ah, ze kunnen nee. natuurlijk ook net zo slecht zijn. Nee. Net zo slecht, dat kan ook. Ja. Dus het is geen uh, wet van mede en pers nee, dat, dat die dat duif ook goed, wereldkampioen nee. wordt. Nee, nee, nee. nee, dat zou het heel makkelijk zijn. Want dan koop je twee de beste ja. duiven. Ja, dan ben je klaar. Ja, ja, ja, dan ben je dan maar dan worden ze wel duur. Ja, dan worden ze heel duur. Die twee worden dan <laughs> heel duur. Maar daarna ben je... Dan zit je goed, want dan kun je alleen maar die duiven kweken ja, natuurlijk. En, maar zo, uh, zo is het dus niet. Nee, zo is het niet. Het en is kun je, uh, heel moeilijk. Ja, en zo kun je daar ik... goed mee verdienen eigenlijk? Nou, laten we zeggen, het is met alles zo gemiddeld niet. Nee. Maar er zijn mensen die wel met duiven... Ja, uh, goed. doen. Nou, er zijn we wel verkopingen waar, uh, ja? die, waar een kolonie anderhalf miljoen opbrengt. Of een miljoen, of negen ton, of, uh, zo. Dat dat mensen die toch? ieder jaar 30.000, 40 40.000 euro en duif verkopen. Ja, maar het is niet zo dat je daar in principe rijk mee kan worden. Nee, nee, nee. nee. nee. Het is voornamelijk een hobby. Hè, je moet vis blijven kopen. Een ja, ja. Ja. <laughs> paard blijven rijden, dat kost ook niet. Nee. Nee. Ik, uh, ik was naar die diploma's aan het kijken. En dan zie ik uh, kroon kroon. En dat is uh, die vrouw die, uh, die, die doet daarin mee. Ja, mijn vrouw? Wa ja, Waarom uh, is het dan kroon kroon? Omdat mevrouw vrouw Kroon heet en ik. ik denk dat, ja, een mooie, uh, dat begrijp ik. <laughs> Jullie drijven het met z'n tweeën. Ja, dus mijn uh, vrouw uh, Pauline die doet ja. de jonge duiven hoofdzakelijk. En het is ook heel uh, prettig dat een vrouw uh, die heeft wat meer. Uh, die is wat gevoeliger, wat, wat, die ziet even andere dingen met jonge duiven. duiven zijn vaak gekker He? op een vrouw of op een kind. Als, oh ja? uh, maar dus dat, is, dat, dat kan voordelig zijn. Zeg maar. en dat, dat maakt ja. het succes van het team, zal ik maar zeggen. Ja. En ik doe de oude duiven. Dus uh, de vliegen de, zeg maar waar maar mee vliegt. Hoe oud worden ze? Hoe lang kunnen ze vliegen? De duiven uh, kan wel ja, 12, 14, 15 worden. Dat zou kunnen. Maar, maar, dan, kun je, maar dan vliegt hij ook nog? Uh, ook op op nee, die vliegt dat vliegt hij niet nee. Dan, dan is hij Absoluut, kan hij niet Dan is hij aan het eind van zijn Latijn. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ik heb even naar die... Uh, naar die diploma's kijken. En uh, ja. uh, dan moet je hem toch even, even helpen, want ik heb uh, Duffel gezien, eerste prijs. ja Wat is dat? Duffel, dat is een plaats in België. Waar dus een, een plaats is een losplaats. Ja. Nou, daar ben je eerste geworden. Ja. Um, van het rayon ben je ook uh, rayon Noord-Holland? Nee, Rayon B. Het rayon, de, de, de je hebt afdeling heel Noord-Holland. Ja. En de, region, uh, of het, de afdeling is onderverdeeld in. Uh, ik dacht zes radioons. Nou staat daarbij kampioen jonge duiven, kampioen vrije duiven, kampioen aangewezen duiven. Ja, dat is dus de totaal, uh, zeg maar, uh, als je kampioenschappen haalt, dat is dan een, uh, een optelling van wat je gedaan hebt in het hele jaar. Zeg maar maar. Uh, wat, moet ik, wat moet ik zien aan vrije duiven? Want ik, bij aangewezen kan ik me voorstellen... dat iemand uh, zoveel duiven van jou wil hebben... en die gaan in het kistje nee. en die gaan weg. Nee, aangewezen wil zeggen... dat je de, dat je, de, je verwachtingspatroon... vul je in, in de klok, zeg maar. En uh, als je dat goed geraden hebt, zeg maar... dan kan je kampioen worden. Ja, dit... Of de eerste woorden in ieder geval. Aangewezen. En onaangewezen zijn de duiven die je eigenlijk niet geraden hebt. Ja. Die gewoon de, de, de beste zijn. Ja. Okay. Het is eigenlijk een... Uh, ja, een extra spelletje. Een extra spelletje. Ja, een spelletje, Want, ja. Normaal gesproken zou je zeggen, ik pak, uh, zeggen, tien duiven. En ja. die, die breng ik naar Frankrijk en die komen altijd in terug, hoop je. En nu zeg je, ik pak de tien. En nummer één, drie, vijf en negen, ja. die komen als eerste binnen. Als ik die aanwijs... Die wijs je dan aan? Ja, die wijs ik als het ware aan. Die zet je dus in de computer van de Dan noem je die nummers. Ja, ja. En dan, heb je, dan is dat geregistreerd. En dat zijn dan de aangewezen duiven. Als je dat niet doet, zijn de eerste drie die je aangeeft, zeg maar... Ja naar de moederklok zeg maar, waar we, dus bij, uh, bij de vereniging zijn dan automatisch je aangewezen duiven. En met okay. hoeveel duiven mag je dan meedoen? Je mag je meedoen mag de... onbeperkt. Onbeperkt. Ja, oké. Okay. Je mag met drie, 400, maar het is vrij kostbaar. Dus, uh... ja. wat, wat doen jullie dan als je? Uh... Ik, uh, ik speel gemiddeld denk ik met 30 af uh, 35 duiven, 40. Is het is het ook afhankelijk uh, hoeveel duiven jullie inzetten op de afstand? Is, uh, je het, uh, gaat bijvoorbeeld ook naar, naar, naar Frankrijk en naar België. Je hebt drie, tenminste, het dagprogramma bestaat uit drie uh, disciplines. Uh, mm -hmm. Vitesse, zeg maar. Uh, Heb ik hier ook staan? Midvond. Mid en dagvond. Dus dagvond is dan voor de, de programmavliegers de langste afstand, zeg maar mm -hmm. 600 kilometer ongeveer. En dan midvond uh, rond de 300 kilometer. En dan, uh, Vitesse, dat... erop tot 200. Quivrain. Quivrain is een plaats is een, in. Uh, dat is een, een, een echte België. afstand. Ja. Is ook een plaats, een plaats. De namen van die plaatsen is waar de duiven gelost worden. En daar moet je dan eerst naartoe rijden? Nee, ik niet. Of nee, dat, dat, wordt, dat, wordt, dat wordt de vereniging. Oh, okay. De vereniging. Ja. Die gaat dus met die duiven naar de vereniging. In die duiven worden dus geregistreerd. Want dat gaat allemaal natuurlijk heel officieel. Ja. En dan gaan ze in uh, een verenigingsman of manden van de vervoerder naar de En dan gaan, worden ze opgehaald door een vrachtwagen, een container met weet ik van 1200 duiven. ik weet niet, misschien wel 2000 duiven. ik weet niet precies. En dan gaan ze naar de losplaats en dan worden ze natuurlijk uh, losgelaten. Losgelaten op een bepaalde tijd. Ja. Enzovoort. Want het weer moet ook goed zijn natuurlijk. Als je slecht weer hebt regen, noem maar op. Dan, probeer je die dan, dan vliegen ze nee, niet. Nee, nee, nee, nee. Nee. Mis je er wel eens zijn een, dan? Ja, we, missen wel, uh, we hebben de afgelopen jaren vrij slechte vluchten gehad. Ja? Dus uh, toch een los waren, ondanks dat ook die mensen kijken wel geloof ik. ik. weet niet hoeveel mensen al die weerkaarten en al die uh, en toch gegevens. En toch lossen. Dat er toch een, een bui ergens is ontstaan. Of een andere, uh, je hebt ook inversie en noem maar op. Dat die duiven de oriëntatie kwijtraken, en, uh, zijn dan ben je er een... heel veel kwijt, ja. Ja. En dat, kan, dat kunnen hele goede duiven zijn, dat, is dus, uh, dat noemen we ook rampvluchten. Kun je er daar tegen verzekeren? Of, uh, is je dat... kan je er wel tegen ja. verzekeren, maar dan, dan, dan, dan moet je echt heel goed zijn. Dan krijg je weer hetzelfde wat je ja, niet zei. Je weer oh. in, in, in zeer korte tijd hebben jullie opgewerkt tot uh, uh, goede en, uh, en, en, en prijsvliegers. Ja. Hoe is de verwachting voor volgend jaar, want het, het, het, ja, het seizoen is nu een beetje af? Ik denk dat ik het nog uh, wel sterk ga verbeteren. Ja? We zijn nu al de hele winter bezig met uh, die duiven echt optimaal te verzorgen. Weet je wel, nu al voorbereiden op uh, de kweek en Opkomend op het jaar. nieuwe seizoen, dus uh, alles wat ze nodig hebben krijgen ze, dus uh, voedingssupplement en ja, noem maar op. Voedingssupplement, wordt, wordt dat wel doping? Het wordt doping, doping. Ja? dopingcontrole, ik heb vorig jaar dopingcontrole gehad, nee, het jaar daarvoor heb ik dopingcontrole gehad. Ja. En, en, en wat ik de uitslag was... Nee, Oké, okay, maar het kan feestiek. dus wel. Het kan wel, ja. ja okay. Er zijn denk gebeurt, ik wel mensen die doping gebruiken. Ja. Ja, ja. Maar het is vrij lastig omdat je natuurlijk... Uh, kijk, als jij morgen een wielerwedstrijd hebt... Dan weet je hoe laat je gaat starten ongeveer, noem maar op. En met die duiven die gaan eerst een paar dagen in de mond... Ja. Ja. dus ja dus de, de, de, de, die stof die je dus gegeven hebt bijvoorbeeld op ja, donderdag is al weg. Dondack, die is, al die is al weg, weg. Ja. Ja. Kent, kent, kent u al uw duiven uh, uh, bij naam nou, hebben ze een naam ik, ik ben daar vrij slecht in ja, ja? Dat, dat klopt hij heet duif <laughs> ik weet dus sommige hele goede, die, die ken ik dan wel maar uh, ik heb ook elk jaar weer nieuwe dus ja ja ja ja ja zijn ja. wel lastig Hey, um, wij weten uh, een heleboel over duiven nu. Um, en we willen volgend jaar zeker nog een keer uh, daarover uh, doorpraten. Maar omdat jij heel veel verwacht, is mijn laatste vraag: krijgt Pauline een nieuwe stofjas? Ja, ze krijgt een nieuwe stofjas. Ja. Ja. Met een kroon erop, hè? Met een kroon erop. <laughs> ja, ontzettend bedankt. En uh, we komen er zeker nog een keer op terug. Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel. Er wordt hier uh, gezellig gevoel oh, maar inmiddels uh, is de muziek alweer weg. Neem me niet kwalijk. En deze was eigenlijk speciaal voor Don, de Rolling Stones, eentje. Uh, ik heb een hele lijst gekregen wat ik allemaal moest vragen, maar daar gaan we uh, toch langzaam doorheen. Okay. Uh, aangeschoven is Peter Tromp, Goedemorgen. een uh, golden Goedemorgen. oldie. Ja, yes. toen hebben dat we ook gezegd, ze, van de, de, de term oude lul kom je niet ik met af. <laughs> dat laatste verstond ik niet, want dan <laughs> ik gelukkig doorheen, want ik wist dat je daarmee zou beginnen. Maar dat is weer een nieuwe titel, dus dat hoort er ook bij, hè? Ja, we waren op de ondernemersavond uh, vorige week. En zeer geslaagd. Daar werd, daar werd zeer geslaagd. En daar werd een, de golden oldie en de jonge ondernemer, uh, de nieuwe categorie was dat. En daarna werden de andere categorieën gewoon gedaan. En jij was uh, de golden oldie. Ja. Ja, En dan denk ik, ja, oké. Okay. Ik weet er nog wel vijf op te noemen die uh, ook zouden dat ook kunnen hadden zijn. gekund. zijn. Ja. het is een beetje het symbool toch? Jawel, het is een beetje een symbool. Maar gelukkig uh, dat Zandvoort ook nog bestaat uit uh, ondernemers die uh, gepokt en gemazeld zijn, zoals we dat heten. Die al uh, uh, 25, 30, 35 jaar en langer als ondernemer een goed bestaan weten te hebben in, in het Zandvoortse. En uh, ik ben blij dat ik niet de enige ben daarin. Hoe keek jij um, op die ondernemersavond aan tegen de, uh, de opkomst? Want je bent ook voorzitter van de overzet, ondernemersvereniging Klopt. Zandvoort. En uh, het viel mij op dat het redelijk druk was. En hoe heb jij dat gezien? Als een heel goed teken. Ik was verrast, net zoals jij was, met uh, het aantal mensen wat er was. Het zat gewoon vol. Ik vond de organisatie fantastisch. Dat mag ook wel gezegd ja, worden. Weer, en uh, de avond begon om 8 uur even. Inpraat, Iedereen een kop koffie. Om half negen stipt werd er begonnen. En het hele gebeuren was om half tien afgelopen. En er zat een prachtig mooi tempo in. Met hele goede uh, begeleiding van licht en geluid. En uh, alle prijzen waren uitgereikt. En om half tien was het netwerken met elkaar. En als er dan zoveel mensen zijn. Is dat heel leuk. Heb jij daar... Als voorzitter van de OVZ uh, uh, baat bij gehad bij het ne netwerk heb ja, je contact leggen met de, nieuwe, uh, de, nieuwe ondernemers. De, de, uh, aan de ene kant wel, aan de andere kant vond ik het jammer dat om half tien uh, dat er een aantal liedjes worden gezongen door zo'n dame. Vind ik helemaal prima. Maar dan niet met het aantal decibellen, dat je elkaar gewoon <lacht> niet, niet kan, verstaan. kan verstaan. Het enige jammer aan die avond was dat van half tien tot tien uur de helft van het aantal aanwezigen weg was. ...omdat het geen zin had om met elkaar te Daardoor. praten. Omdat je elkaar ja. niet kon verstaan. Leerpuntje voor de volgende Leerpuntje keer. Voor de, volgende keer. voor de rest was het een fantastische avond. En uh, ja, je praat met ontzettend veel mensen natuurlijk. Ja. En uh, uh, dat is alleen maar gunstig. Dat is alleen maar gunstig. Ja sint Klaas intocht Juist. Daar hebben jullie ook het een en de ander mee van. Geeft. Ja, mede, mede sponsor samen met de gemeente van de sint nicolaas intocht Ik ben bij de voorbereidingen geweest. Ik ben gebeld door het Hanels Dagblad. Hoe wij dachten over de zwarte Pieter. pieten. De scharrekop pieten. De gele pieten. De, <lacht> de blauwe pieten. Piet. De viskop pieten. Ja. Uh, uh, zeg maar. En? Uh, en? sint nicolaas comité heeft besloten om het traditioneel te houden. Heel goed. Er is goed overleg geweest. Met uh, meneer Meijer, onze burgemeester. Van tevoren. Ja. En uh, ook door het Comité gevraagd. Van, uh, zijn er uh, berichten naar de gemeente toe. Hmm. Van mensen die problemen daarmee hebben. Non wat Dus totaal niet. Integendeel. Er waren wel berichten. Maar dan berichten. Om de uh, intocht zo traditioneel te houden. Zoals hij altijd Als is altijd geweest. Is. Nou, is dat is, geven ja, dat wij gehoor heel... aan. Dan. Ja. Dat is mooi. Dan mooi. komt hij uh, morgen om 12 uur aan, Morgen om 12 uur. Boot, met de redboot. Met de gaat hij naar uh, het raadhuis waar hij ontvangen wordt door uh, Zoals de burgemeester en wij als OVZ hebben het initiatief genomen om uh, kleurplaten uh, uit te delen door de promotiedames van de OVZ aan alle kinderen tijdens uh, op het Raadhuisplein zelf. Mm -hmm. En uh, die kunnen ze inleveren uh, tot en met 3 december in een grote bus die uh, bij de HEMA staat. En daar zijn een tiental prijzen aan Leuk. verbonden. Leuk. Ja, over, Leuk. Over bus gesproken? Bus, ja. Bus. Een uh, aantal jaren uh, is de lotenactie altijd uh, intensief en leuk. Juist. Helaas is die één jaar niet doorgegaan. Nee. Om, uh, om, om, om redenen die, die bij jou bekend zijn, maar daar gaan we verder niet over in. Nee. Dit jaar wel? Ja, wel degelijk, wel degelijk. Dat ene jaar dat hij niet doorging is er zoveel commentaar geweest. En uh, uh, het is een actie die sterk is door zijn eenvoud. Ja. En hoe eenvoudig je dat soort acties houdt, des te leuker het is. En ik zal jullie eerlijk vertellen. De ondernemers die prijzen beschikbaar willen stellen staan in de rij. Dat hebben we wel eens anders meegemaakt. Mm -hmm. En we hebben gewoon vier fantastische hoofdprijzen. En een stuk of vijftien uh, prijzen van uh, ondernemers die iedere week een kleinere prijs beschikbaar stellen. Leuke vier ja. weken lang. De trekking is op uh, uh, vier data's in uh, december. december. De er is dus weer uh, zoals ja. vroeger gewoon een weekprijs. Ja, er is en een weekprijs. En uiteindelijk gaat alles weer in de, in de zak. God. Precies. En dan wordt hier weer geroerd met, ja. uh, uh, met de notaris. 28 december wordt de hoofdprijs niet alleen de weekprijzen van die week, maar dan ook de hoofdprijzen worden dan uit diezelfde zak gehaald. Ah, okay. ah, okay. ja. En uh, ja, dat worden weer veel andere zakken vol. Leuk. Nou, dat ja, hebben leuk. we al een paar keer gezien. Ja. Zover, ja. Ja. Dat die falen zakken vol. Ja. Ja. Ja. En dat is ook leuk dat is om te zien... Dat, er, ja. dus, dat die actie gewoon loopt. Dat die actie. Goed dat die terug is. Ja, er is dat echt aan iemand. over. Een aantal uh, maanden geleden... hebben wij gesproken over de bouwput... Uh, op de hoek. Ja. Waar vroeger uh, de busstation was. Ja. En toen bracht jij naar voren... dat daar doeken aangehangen zouden worden. Meneer Zonneveld, u moet iets weten... Uh, uh, we klagen wel eens over de ambtenaren dat het allemaal zo lang duurt, maar ik moet eerlijk zeggen, bij projectontwikkelaars en vast Vastgoed, als je bij dat soort instanties te maken hebt, dan duurt het heel lang. De ene keer is het dit, de andere keer is het dat. In overleg met de gemeente, heb ik mij laten vertellen, door de Nijs projectontwikkeling is er besloten om voor de komende jaren niet door te gaan met de hekken zoals ze nu staan. Daar moet een schutting komen, een mooie houten schutting. Op verzoek van de gemeente is dat gedaan, omdat je ook vrij dicht langs de rijweg zit natuurlijk, Louis-Davidstraat, daar. En die schuttingen die komen uh, mooie platen op. Met uh, uh, allerlei reclameuitingen van uh, Denijs en uh, Aalt, Want dat zijn mm -hmm. de mensen die het betalen. Mm -hmm. Maar daarnaast dus ook foto's van Oud Zandvoort. En wanneer, wanneer gaat dat plaatsvinden? Nou, dat is mijn vraag de afgelopen maanden al. Ja. Ik ben één keer in de week uh, in contact met uh, Denijs. Die het he gehele ja. gebeuren neemt moet zetten. En uh, meneer Van Schinkel, mm -hmm. de, de, de projectleider. En uh, die bel ik gewoon één keer per week op. Hoe ja, ja, ver zijn we? Wat ja, krijg je dan voor antwoord? Voor, december, uh, voor de kerst moet het staan. Ze zijn nu met die hele grote machine bezig ja. om die ja. damwand in te halen. Ja. Daardoor is het onmogelijk om nu al die houten schuttingen neer te die zetten. Het technische oogpunt schijnt dat niet nee. te kunnen. En er moet straks, als die machine weg is, moet er heel veel bouwmateriaal komen. Ja. Dus dan hebben ze nog een week om al dat bouwmateriaal neer te zetten. En we, uh, aan alle kanten wordt er geprobeerd om in ieder geval voor december die schutting te bestaan met die foto's erop. Maar dat is al snel toch? Ja. Ik heb ik heb gisteren uh, de dvd's naar uh, Denijs gebracht waar alle foto's van Oud-Zandvoort opstaan en uh, daar mogen ze zelf, uh, ik zeg, doe de mooiste foto's. Kiezen, ja. Niet onvermeld mag zijn dat uh, onze grote uh, vriend Menno Gorter, de fotograaf, alle foto's die ik heb gehad van genootschap Oud-Zandvoort... Uh, ...heeft bewerkt naar de goede resolutie. Waarvoor dank. Dat mag ook best gezegd worden. Ja. Geheel vrijblijvend. Dus ja, want dat moeten toch ik... wel grote foto's worden ja. dan, toch? Ja, het ja. zijn ja. grote. Het ja. omdat je moet ze helemaal uit elkaar trekken. Ja, ja. Ja. En ja, dat zijn toch allemaal... ...foto's met, uh, met, met pixels... ...die niet bestand zijn. En ja. die kun je wel omwerken. Maar er is heel veel tijd voor nodig. Ja. Ja. En dat heeft hij met veel plezier gedaan. Leuk. Waarvoor dank. Dus Goed, dat uh, uh, werkt allemaal. Dit, uh, in, uh, in spanning af. We nou, jij zit er bovenop. Ja. Ja. Dat hoor ik wel. Dus ja. Elke week wordt er gebeld naar de projectontwikkelaar. En in december zouden dat moet ik, uh, staan. Nou, daar houden we uh, ja. de ontwikkelaar aan. Um, is er al verteld dat we 30 november de grote productie ja, hebben vermoord? Uh, oh Johan dat heb ik heeft Johan. Volgens mij zit oh, jij hier niet voor <laughs> de kwestie <classic> concert. <laughs> Johan heeft dat <laughs> En dan die is al ja. geweest. En ja. wij hebben uitgebreid met ja. dingen gepraat waar jij Helemaal ook vaak over ja. wil praten. Helemaal goed. En dat doen we Helemaal niet goed. Helemaal ja. goed. Waar we nog wel even over willen praten ja. Ja. is over uh, de OVZ. Ja. ja. Uh, uh, jij doet nog steeds een ledenwerfactie. Jij loopt met ja. mappen onder je arm door, ja. door het hele dorp. Ja. Hoeveel leden heb je nu? We hebben nu een zeventigtal uh, leden. En uh, we zijn heel druk bezig met de mappen. Er is uh, maandagavond bestuursvergadering. Omdat we aanstaande donderdag de algemene ledenvergadering hebben. De algemene ledenvergadering. Dus ondernemers, kom. Alstublieft. Een keer, het? want het is belangrijk, hier, Hotel Hoogland, 8 Hotel uur. Okay. Uur. uur, algemene ledenvergadering OVZ. Ten aanzien van de mappen, de meeste mappen zijn nu uitgedeeld. En uh, we geven de uh, mensen uh, rondom een maand de tijd om die mappen goed door te lezen. Meestal wordt die opzij gelegd, dan komen ze hem weer een keer tegen. Ik weet precies hoe dat gaat. Ja. En, uh, uh, de grote inhaalactie moet eigenlijk nog komen. Maar het is natuurlijk leuk dat als je als bestuur van OVZ uh, uh, dingen kan laten zien in het dorp. Mm -hmm. Waarvan algemeen bekend is dat dat gebeurd is door het bestuur van het ja. OVZ. Ja. Dan denk ik aan muziek in het dorp. Ik denk aan de sint Nicolaas intocht Ik denk ja. natuurlijk ook aan de decembermaand, de lotenactie. Ja. Ja. Maar dus natuurlijk een ook ja. met een schutting waar prachtige foto's ja. op staan. Waar je in dat centrum, in zo'n belangrijke plek, kan zeggen... Kijk eens... Dankzij het OVZ is hij niet is dat dat toch gebeurd. gebeurd. Ja. Vanuit, vanuit... Je moet het ijzer smeden als ja. het heet. Ja, ja, ja, ja, ja. Vanuit de OVZ wil ik een bruggetje maken naar het OBZ. Want daar zit je ook met één, uh, één voet voor. in. Ondernemersbelangen Zandvoort. Ondernemersbelangen Zandvoort uh, dat loopt nu uh, uh, ruim een jaar. Ja. En uh, de, de meest gehoorde dingen over het OBZ is... Uh, we horen niks, nee. we zien niks, nee. Uh, nee. Uh, we waarom hebben... niet? Ja. Uh, waarom niet? Nou... Uh... Er is hier week zaterdag in hetzelfde programma... onze voorzitter geweest Michael Alberts. Die heeft daar uitvoerig uitleg over gedaan natuurlijk. We hebben te maken met een aantal factoren... zoals wethouders die aftreden of niet komen opdagen. We hebben te maken met het feit dat er een nieuw college komt. We hebben te maken met gemeenteraadsverkiezingen. En het OBZ kan naar buiten treden als er resultaten zijn. En we zijn inderdaad een jaar bezig. De basis staat. Ik zal jullie vertellen dat het... Onderhoud met de wethouder van Economische Zaken. Maandag om twee uur voor het eerst gaat plaatsvinden. Daar worden een aantal zaken besproken. Maar niet alleen uh, aanstaande maandag... maar er is nu eindelijk een basis gelegd... voor een constructief en regelmatig onderhoud. Dat heeft met, uh, en niet alleen uh, de wethouder van Economische Zaken op Toerisme, Gerard Kuipers, maar ook regelmatig twee keer per jaar... met het Vatallige College. Ja, ja. En we hopen dan ook dat we daaruit wat kunnen... Uh, uh, maar, bereiken. Uh, Bijvoorbeeld het omdraaien van de rij in richting van de Grote Krocht is voor het, niet alleen voor het OBZ, maar zeer zeker voor het OVZ. Gemeenschappelijk Natuurlijk, belang. Gemeenschappelijk belang. En uh, dat staat als nummer 1 op de agenda van aanstaande maandag. Dus eigenlijk is het zo Ben, dat we nu eindelijk een keer klaar zijn om regelmatig, constructief overleg te kunnen voeren... met maar de mensen waar het over dat, gaat. Dat, ben ik, dat, dat zie ik, maar dat, zie ik, dat hoor ik al vanaf de nieuwe verkiezingen. De wethouder kan niet en het college en zo, zo, zo. Nu wordt het dus eindelijk overlegd. Maar waarom weten de ondernemers van Zandvoort dat niet? Nou, de ondernemers van Zandvoort, als die naar Goedemorgen Zandvoort luisteren, ze weten ze maar. dat. Maar ze in de nieuwsbrieven zoals wij die als OVZ verspreiden... OVZ, maar niet OBZ. Nee, als OVZ verspreiden in de nieuwsbrieven staat altijd een aantal regels over het OBZ. De voortgang van het OBZ in. Waar het OBZ ontzettend veel werk aan heeft gehad is om alle ploegen bij elkaar te krijgen. Denk maar aan pension, uh, pensionhoteloverleg en dat soort werken. Hoe meer groepen erbij zijn, des te beter het is. Oké, nou eerst hebben jullie maandag overleg met de wethouder. Donderdag heb jij een vergadering van het OVZ om 8 uur in Hotel Hoogland. Ondernemers Kom hoor ik net. Mooi. Graag. Dan danken we jou voor je komst. Heel graag gedaan. Dankjewel Peter. En een prettig weekend nog. En jullie ook, dankjewel. Dankjewel. Tot de volgende keer. Oké. Wij gaan afsluiten. Ja. ja, is het al, uh, weer? Het is nog één minuut, uh, krijg ik uit de hoek van de techneuten te horen. Uh, dus uh, je kan nog heel snel een paar leuke dingen opnoemen ja. van de agenda. Even kijken. En wat is er allemaal voor leukste te doen? Er is natuurlijk nog de kunst van de grens in het Standsvoort Museum. Die is, uh, Die is dus gisteren uh, geopend. Leuk. Ja. Uh, vandaag zijn er uh, de Spaanse Tapasweken uh, weer gestart bij Café Koper. Ja, Tot en graag, met 7 december. Ja. 7 december. Ja, lekker. Classic concert hebben we het hebben al we over gehad. gehad De intocht van Sinterklaas. Sinterklaas hebben we het over gehad. De filmclub. Ja. Uh, en dan ja, zijn we een week verder en dan komt de grote feestmarkt. Uh, ja, herhaal, en he? de, uh, de ja. Soundmix Show. Voor, voor de, de kinderen voor de en Sinterklaas. Dat waren de berichten. Ja, nou dan, uh, zijn, en dan wij, uh... zijn we... erdoor. Um, dan gaan wij bedanken. Wij bedanken Hotel Hoogland voor uh, de gastvrijheid. We bedanken uh, Don de Grebber, die was ons gastheer... voor de koffie en de thee en het water. We bedanken Sander Doudij en Jonas Parson. He? Hartstikke goed, jongens. Um, en ik bedank Ben Zonneveld voor ja, de presentatie. Ook zeer goed, uh, ja. goede verslaggeving. Dank, u dank wel je wel voor de redactie. En dank je wel voor het presenteren. Ja. En dan zeggen maar we het tegen Zandvoort: Een zeer goed weekend. Dag hoor. Dag hoor.